Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering Eindtijden Proventie. We gaan het hebben over de apostel Paulus en wat hij van de eindtijd vond. Jan van Banneveld, wat zou Paulus gedacht hebben over die eindtijd? Ja, wat wij erover denken, want wij moeten het <laughs> van Paulus hebben. Ja. Ja, nou een, hele, een heleboel toch. Zou je niet verwachten hoor. Paulus zijn eindtijdvisie. Er wordt weinig over gepreekt. Paulus die heeft natuurlijk onderwerpen genoeg. Ja, zeker. Maar Paulus in de eerste plaats... Die verwachten net als alle andere geïnspireerde Bijbelschrijvers. Dat de wederkomst van de Heer in hun tijd plaats zou vinden. Mm -hmm. Paulus die schrijft in de eerste Thessalonicensen brief. En die gaat voortdurend gaat die over de wederkomst die Tesseronicse brieven. Was dat ook omdat de gemeente daar oor naar had? Ja, ook om vanwege het vervolgen vervolgingen. naar. Want hoe zat die Thessalonicense gemeente in elkaar? Weet ik niet. Dat weet je niet. Dat weet ik echt niet. Nee. Ik weet alleen dat, uh, dat er erg veel over de wederkomst al hins, oh, eh, niet, niet uitvoerig, maar één ja, uitvoerig scenario wat we straks gaan bespreken. Oké. Okay. Nou, hij verwachtte de wederkomst in hun tijd. In de eerste brief schrijft hij dat hij nog een geheimenist van God wist. 4 vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord des Heer. Let erop, hij spreekt profetisch. Hij spreekt een woord des heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de heren. Die zullen in geen geval de ontslapenden voorgaan. En dan besluit hij, we worden in één oogwenk, in de knip, uh, knipsel van je ogen, hoe heet het? Uh, weggevoerd, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. Dat is dat. Maar wij levenden, zegt hij. Dus ja. hij ging ervan uit dat hij daar nog bij zou zijn. Ja, tuurlijk. En uh, de Hebreeënbrief, die anders nogal uh, inhou laat ik zeggen, zichzelf inhoudt, die zegt enthousiast, nog een korte, korte tijd. Ja, een korte, korte tijd. Sommigen die maken er gewoon twee dagen. Ja. Kort is da duizend, duizend, is dus twee dagen, tweeduizend jaar. Ja. Dus nou komt die er terug. Ja. Hij, als hij zegt korte, korte tijd, dan is het de korte tijd. Dat was het niet. En dan komen we bij de apostel Jacobus en die zegt, de komst van de Heer is nabij. En heb je dat nabij weer. Ja. De Jezus die zegt, dat de komst van de, de Heer, verkeert mm -hmm. u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. De profeet Johannes de Doper die zegt het. Straks, over een paar uitzendingen, als we daar de, de profeet Joël tegenkomen, hij zegt velemaal zijn komst is nabij, allemaal, dat is niet gebeurd. Ja, wat erna... is nabij, hè? Wat is nabij dan? Ja, de, dat zijn flauwe woordenspelletjes. Niet voor jou natuurlijk, maar in het algemeen. Ja. En dan Zij ze... dachten echt van nabij is ja. dus uh, ja. binnen onze, onze ja. levenstermijn. Als, als ik zeg, als ik, ik kom zo, ja. dan betekent dat niet over 2000 jaar. Nee, precies. En, en ook niet over twee dagen, nee. ook niet over twee uren. Dan kan het hoogstens twee minuten duren dat ik de computer nog af moet zetten. <laughs> ja. ja. Ja. Dat, dat, dat is heel simpel. Je moet, Paulus die zegt ook ergens, ik, ik, ik zeg niks anders dan dat, dat u leest of schrijft. Ja. Ja, dat, het is allemaal zoals er staat. En als het symbolisch opgevat moet worden, staat het erbij. Ja. Dat is het duidelijk. Hij zegt, de, de, de komst van de heren is nabij. En Petrus, die uh, komen we straks nog op terug, op een andere uitzending, over het scenario van Petrus. Uh, die zegt heel krachtig, het einde van al dingen is gekomen. En je zou toch mogen verwachten dat die mannen zich door de Heilige Geest geleid wetende hebben gesproken? Dat heeft de Heilige Geest. Ik denk ook dat dat dan in de plannen van God lag. Maar dat wij die plannen van God op een of andere manier weer gedwarsboomd hebben. Of zoals we de, de vorige serie gezegd hebben, er waren nog een aantal dingen die opgelost moeten worden. Ja. Profetieën die vervuld moesten worden. Uh, een volk dat zich nog moest bekeren. Mm -hmm. Dat zit er allemaal nog tussen. Ja, maar goed, um, ergens hebben zij dat dan niet kunnen bevroeden. Nee, maar ja, dat zegt Paulus ook. Onvolkomen is ons profeteren, ja. zegt hij in Corinthië ja. 13. Onvolkomen, ja. wij kunnen dat niet goed zien. Wij leven niet zo dicht bij de heilige geest als, als de heer Jezus. Mm -hmm. Het, daarom is de eindtijdrede van de heer Jezus zo cruciaal in deze dingen. Waar we eh, waarschijnlijk, waarschijnlijk de laatste uitzending van deze serie dus over zullen hebben. Ja. Het, de, de, de hele openbaring is gebaseerd weer op die eindtijdreden. Ja, klopt. En die eindtijdrede van de heer Jezus slaat weer terug op Daniel. Mm -hmm. Goed. Dus ook uh, Petrus, het einde van al dingen is gekomen. Ja. Stel je voor. De dominee staat ernstig op de prins. Het einde van al dingen is gekomen, Bekeert u. Mensen, ja, maar had... mensen zouden zich niet bekeren. Mensen zouden denk ik, helemaal schrik gek geworden zijn. We hebben, we hebben het vorige keer over Jona gehad. En die mocht gewoon zeggen van over 40 dagen. Ja. En dat was gewoon concreet 40 dagen. Ja, maar daar hebben we het de vorige uitzending, <laughs> of een van de vorige uitzendingen over gehad. Ja. Het is altijd het. Het is inherent aan profetie dat het voorwaardelijk is. Ja. Ja. Want wij mensen zijn nu eenmaal door God uitgekozen als medespelers in, in de komst van het koninkrijk, ja. in de wederkomst van de Heer en in de voortgang van uh, zijn woord op deze aarde. Ja. Dat, daar heeft hij ons tenminste uh, in elk geval voor uitgekozen. Ja. Ik heb er ja. nog ja. eentje, Petrus heb ik net gehad, Johannes, apostel, die zou het beter moeten weten. Die zegt, kinderkunst, zegt hij tegen ons, tegen zelfs tegen jou. En dan zegt hij, kinderkunst, het is de laatste uren. Ja. Dat betekent niet de laatste jaarweek, zoals dus een, een, een theorie is over de eindtijd. Uh -huh. Ook niet de laatste, ja, nog één week hebben we, maar een uurtje. Ja. Dit is nog maar even. Terwijl uh, Johannes natuurlijk uh, prachtige inzichten heeft gehad... Aan het eind van zijn leven. Ja, dat uh, openbaringen. Ja. Nou ja. oh, prachtig. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, maar, maar wel als je kijkt, zeg maar, met de bril op van de eindtijd, dan denk je van, nou, het is prachtig ja, dan, dat, uh, dat zit, hij dat allemaal heeft mogen zien. Ja, Daar kunnen we heel veel uithalen. En toch zegt hij van, tijd is erbij. Nou, die, die, die gemeente in Thessalonica, waar Paulus geweest mm -hmm. was, die was vol van de komst van de Heer. En Paulus die sluit daarbij aan. Hij zegt, altijd spreekt hij over de komst van de Heer Paulus. In de, de, het eerste hoofdstuk, hij komt om ons te verlossen van de komende toorn. Dat moeten we misschien nog eens over hebben. Het gaat in de eindtijd over de grote verdrukking. Ja. En over vervolgingen, over de, de, de komende toorn. En ook over de dag des heren. Daar ja, hebben we ook al een uitzending over gehad. Ja. Ja, wat dat allemaal is. En dat staat allemaal ook, bij Paulus staat het ook. Hij, eh, hij eh, komt met al zijn heiligen. Of het nou de verloste gelovigen zijn, weet ik niet. Ik denk dat het zijn engelen zijn. Maar dat we de, dat, daar heb ik nog geen uitsluitsel over. Ja komt wel bij een volgende uitzending, dan heb ik het misschien wel uitgezocht. <laughs> uh, ja, hij komt voor ons gelovigen. Dat is heel belangrijk. Hij komt, uh, zegt hij, als een dief in de nacht. Alles, als alles vrede is en rust. Als iedereen denkt, hé... Hey. Ja, dat is dan niet, niet op dit moment, want hier is helemaal geen vrede en rust nee, op dit nee. moment. Hij, ko hij komt als alles vrede en rust is en alles in gerustheid zit. Uh, dan, dat is de dag des heren, zou dat de tijd van het Witte Paard zijn, denk ik wel eens. Ja. Nou goed. Ja. Nu waren er in die gemeente, nadat Paulus dat allemaal uitgelegd had, waren er in de gemeente waren er mensen die hadden nog een probleem over die eindtijd. Ze hadden er veel over gepraat, ze waren er serieus uh -huh. over bezig. En wat was dat probleem? Nou, dat lezen we in de tweede uh, brief, de tweede Thessalonicense brief. Maar wij verzoeken u, broeders... Met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Dus als de Heer ons komt halen ja. voor zichzelf. Dat Jullie niet spoedig je bezinning verliest of in onrust verkeert. Sommigen, oh hij kan morgen nog komen. Oh, tjoe, ja. joe, joe. Of in onrust verkeert. Waarom in onrust? Het zij door een geestesuiting. Zo spreekt de Heer, er waren wat mensen die daar net in onze tijd wat uh, al te vrijmoedig in zijn. <laughs> te charismatisch. Dat zeg ik niet gauw, <laughs> maar wel al te vrijmoedig. En door een brief die wij geschreven zouden hebben, of een prediking, alsof die dag des Heeren. hier heeft Paulus het ook over die dag des Heeren. waar bijna alle profeten het over hebben, uh -huh. dat is een vreselijke oordeelsdag is, uh, reeds aanbrak. Dus eerst moet die dag des Heren nog aanbreken. Snap je? Mm -hmm. ja. En dan komt het pas. En dat u niet in onrust verkeert. dan zouden wij misschien... die, die, die ontmoeting met de Heer Jezus in de lucht... waar Paulus in die eerste Thessaloniciënse brief over spreekt... zouden wij die misschien gemist hebben? Ja. ja dat zou er gebeurd zijn. Ja. En dan gaat Paulus... gaat dan, en dat wordt boeiend... gaat je een scenario geven. Wat er allemaal gebeuren moet. Dat moeten we even nalopen... Ik heb ze even opgeschreven ook, maar dat kunt gewoon even nalopen. Maar eerst moet de afval komen. Nou, die is aardig, gaan aan we gang. Ja, nou, ik wou het jou al laten zeggen, ja. Dat... <laughs> ja, <laughs> ja, dat is duidelijk. D dat gebeurt behalve ja. nog in de derde wereld. Ja. Behalve nog in China, waar uh, iedere zondag de duizenden en nog eens duizenden mensen tot geloof komen. Ja, geweldig. Machtig mooi is dat. Ja. Als je wat dat betreft heeft het ook God ook haast. Ja, aan de ene kant Afrika, zeg je, maar, maar uh, ja, we zien dat ook dat de Boko Haram en de islamist, islamitische groepen... Strijd. Ook strijd leveren, weet je. Dus uh, het hoort er natuurlijk ook bij, hè? aan het eind van de tijden. Ja, maar waarom moeten alle volken eerst het evangelie verkondigd worden, voordat het einde kan komen? Dat is heel logisch. Want voor de troon van God staat in openbaring... ...zat een grote menigte uit alle stammen, alle tongen, alle talen. Ja, precies. En alle volken. Ja. En dat moet eerst klaar zijn. Ja. En daarom doet Wycliffe zo'n belangrijk werk... ...en al die zendingsorganisaties die onder onbereikte ja. stammen... Ja, en daar waar je overwinning ziet, zie je dus ook strijd. Ja, en, en daar waar ook allerlei afval komt. Ja. Nou, eerst de afval. En dan komt het. De mens ter met wetteloosheid zich zal openbaren. Waarom? wordt Satan de mens de wetteloosheid genoemd. Nou ja, als je de wet van God houdt... Uh... De wet houdt Satan tegen. Tuurlijk. De wet houdt hem ja, tegen. Ja. Niet alleen de Torah, maar ook de, als ergens normale menselijke wetten heersen. Ja. En de, daar op grond daarvan vrede is het, het Romeinse recht. En, en in Nederland, als er goede wetten heersen die gehandhaafd worden kan er geen chaos komen en kan er geen uh, opstanden en roverijen komen. En, en, en daar geduidt Satan wel in. Hm. Dus hij is de mens der wetteloosheid. Ja. Daarom is die, die gedachte van uh, niet Dieu, niet mètre de gedachte van, van, van, van uh, links-Nederland, geen god, geen meester, baas in eigen buik, baas zelf, wat... Ja. En dan wordt er een pijn op van gemaakt. Ja, dus dan, ja. dat is wetteloosheid. Dat is wetteloosheid. Ja. En als er dan zo'n op is, geven ze God de schuld. Weet dus je wat ja. het in de Bijbel staat? De mensen eigen dwaasheid, zegt de spreuken verderft zijn eigen weg. En dan is zijn hart toch kwaad op de Heer ook. Ja, precies. Ja. Nou, zo werkt dat. Nou, wat nog hm. meer? De zoon des verderfs, vers 4, zo wordt Satan genoemd. Hm. De tegenstander. Tegenstander, tegen alles wat God doet. Mm -hmm. Alles wat zich tegen het werk van God in Israël verzet, is uit de duivel. Ja. Alles wat zich tegen het vestigen van de Israël in Judea en Samaria verzet, is van de duivel. De BDS-campagne is van de boze. Mm. Alle politieke opstand is allemaal van de boze. Ja. Omdat het zich verzet tegen de wet van God en tegen het werk van God. En dat ja. zie je in Jeruzalem precies hetzelfde. De strijd die nu om de Tempelberg gaande is, is van de duivel. Je had een van de vorige uitzendingen, de vorige geloof ik. Wat, nee, de, daarvoor, maar goed. Wat Israël nou meespeelt in deze eindtijd? Dat zie je in de strijd rondom de Al-Aqsa moskee. Ja, precies. Daar zitten uh, al die, uh, laat ik zeggen, die orenstokers bij de Hamas... En bij alle andere volken rondom Israël zeggen ze hey, de Al-Aqsa, de joden wilden Al-Aqsa bestormen. De joden wilden Al-Aqsa in brand steken, opblazen. Ja. En, en zo wekken ze weer de harten van de mensen op, zoals nu de harten van de kinderen worden verpest. Ja, terwijl het natuurlijk een hele rare zaak is, want uh, als de, de moslims bidden, dan bidden ze niet met een gezicht naar de tempel, maar de andere kant op. Ja, ja, nou, ja. Nou. Dus het gaat allemaal al die symboliek. Dus ze, claim, ze claimen uh, de tempelberg, maar ze hebben er eigenlijk gewoon helemaal niks mee. Uiteindelijk niet, nee. nee. En uh, uiteindelijk gaat het allemaal tegen het werk van God. Ja. Want die Westbank die moet bevrijd worden, want daar komt even in. Ja. Nou goed. Wat nog meer? Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Dat is dus de antichrist. En wat gaat hij doen? Zodat hij zich in de tempel gods zet om aan zich te laten zien dat hij een god is. Ja. En dat wordt in openbaring beschreven, openbaring 13. Mm -hmm. Dat wordt door Daniel beschreven, wat de rol van de antichrist zou zijn. Nou, dat is dus wat er op een gegeven moment gaat gebeuren. Uh, de antichrist wordt openbaar. Ik denk dat dat is het witte paard. Ja. Mm -hmm. Het witte paard die eerst een periode van rust en van vrede brengt. Schijnvrede, Profeeten ja. profeten spreken het ja, er ook over. Dat moet wel iemand zijn die uh, power heeft. Ja, en die uh, inderdaad gezag heeft. Ja. En dat wordt op dit moment ook wat de islam betreft tegengehouden. Ja. Want uh, ze slachten iedereen af, ook degene die het niet met zijn eens is. Ja, ja waardoor die chaos ontstaat. En dan moet er dus een redder komen die uh, de chaos oplost. Er moet een of andere sultan of uh, Islami islamitische machthebber komen. die uh, de Shiiten, uh, de Soenieten en de Shiiten bij elkaar brengt. Tja, dat dat wil heen. zeggen, Iran bij Saudi-Arabië, als Saudi-Arabië niet voor die tijd verwoest wordt. Tja. Dat wordt ook nog eens een keer ergens door Jeremia voorzegd. Ze We staan allemaal op te wachten. Ja, het zijn allemaal scenario's ja. die op het punt staan te gebeuren. Ja. Dat is dus die valse vrede die er dan komt. Hij gaat naar Jeruzalem in de tempel. Dat lezen we in de Daniel 9, vers 27. Mm -hmm. Omdat hij de offers in de tempel doet ophouden. Ja. Ook weer zo interessant. Want die tempel is er nog niet eens. Nee, precies. Kijk, en daar ja, had dus je het de vorige keer worden. over. Ja. Kan allemaal, wat gaat er allemaal nog gebeuren? Ja kan zijn dat Israël op een gegeven moment daar weer een offerdienst gaat instellen. Nou, dan zul je de hele wereld horen. Ja, ja, vooral de Partij van de Dieren. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Die, zijn, die zijn overal tegen. Ja, ja. Uh, die zijn tegen. Ja, ja, ik zou persoonlijk ook tegen zijn, denk ik. Want volgens mij hoef je, hoef je geen offers meer te brengen. Het offer is al lang volbracht. Ja, hoeft toch niet. Maar het mag ook wel als herinnering gebeuren. Is dat zo? Ja. ja. Dus uh, het, het is, is, ik, ik verwacht het wel dat het ja, gebeuren ja. gaat. Oké. Okay. ja, we, we zullen zien wie gelijk heeft. Ja. ja, goed, je, we weten het niet, maar er moet wel wat gebeuren natuurlijk. Ja, maar dat gaat er ook gebeuren. Wil die tempel voortzetten? En de staat, staat ook overal, in openbaring staat het ook, dat er de offers opgehouden worden. Ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat is al een gebeurd. Sinds uh, nee. het jaar nul zijn er geen offers meer. Ja, ja, natuurlijk heeft, heeft de Heer Jezus alles gebracht. Ja. De grootste woorden uit de Bijbel staan in, in, in Matthäus. Ja, maar de tempel is verwoest en, en sinds die tijd zijn er gewoon geen offers meer. Nee, maar dat staat. Dat hebben we vorige, vorige uitzending gehad ja. bij Hosea. Ja. Zij zullen daar zitten zonder koning, zonder vorst, zonder mm -hmm. ja. en, en zonder offers en zonder tempel. Precies. Niet 2000 jaar lang. Ja. En die tempel die wordt sowieso herbouwd, dat is geen twijfel aan. Ja. ja. Dat is dus wat gebeuren gaat, en offers zullen er ook gebracht worden. En dan komt het, gaan we verder, hij gaat naar Jeruzalem gaat in die tempel zitten. De offers houden op, heel tijdelijk. En dan komt er iets geheimzinnigs. Uh, het geheim is van de wetteloosheid, oh ja, jullie weten thans wel wat hem weerhoudt, die Satan, wat houdt hem tegen. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Uh, het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. Ja, de filosofieën zijn klaar. Mm -hmm. En al die wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weer houdt, verwijderd is. Dus er is iets, eerst is dat wat, en of iemand... Ja die de weer weerhoudt. Ja. Een gangbare theorie is dat dat de gemeente is. Een mm -hmm. anderen, ik, ik geloof het niet, uh, de gemeente heeft nauwelijks veel kwaad weerhouden, het spijt me dat ik het zeg. Uh, anderen geloven uh, dat het de Heilige Geest is. Mm -hmm. Maar ik geloof dat de Heilige Geest nooit weg is. Want er staat dat hij, die, we, die op het ogenblik weerhoudt, verwijderd is. Mm. Niet en, uh, nee, nee dat, dat kan gewoon niet. Want uh, de Heilige Geest is er altijd. Wat zou het volgens jou moeten zijn dan? Ja, ja? Wat zou het volgens jou moeten zijn? En het, het recht, in die tijd, thans zegt hij, het vrij goede, recht, tamelijk rechtvaardige bestuur. Mm. ...van de Romeinen, die orde hielden in de samenleving. Mm. Paulus, die in Romeinen 13, zegt hij ook dat je de overheid moet gehoorzamen. Mm -hmm. Want de overheid die goed doet, er is een overheid die goed doet. En die overheid die goed doet, wat deed het Romeinse Rijk? Wat deed Engeland toen er wereldrijk was? Wat deden de Grieken mm -hmm. en wat deden de Perzen en de Meden toen er een wereldrijk was? Ze hielden orde in het Rijk. Ja. En Satan kan niet werken in een land waar orde is. Je ja. kan niet zijn heerschap hebben, want daar heerst de orde. Ja. En hij is identiek aan wanorde. Dus ik denk dat dan de chaos in de wereld zo groot is, dat de Satan zich kan openbaren. Ja, maar jij die... zegt als de gemeente uh, weg is, is ook, dat is ook een van de scenario's die er worden gezegd. Um, kan het ook zo zijn dat omdat er niet meer gebeden wordt, dat dat de staat Ik denk dat die tijd niet meer gebeden, vind ik, te sterk. dat er te weinig gebeden wordt, dat zou wel... Want er wordt altijd... Maar als, als de gemeente is opgenomen, uh, zijn de geestvervuldig gebeden Ja, ja nou, goed, dat, dat hangt dan weer aan welke theorieën over de opname van de gemeente je handhaaft. Ja, ja. Ja, de ene zegt uh, voor de grote verdrukking. Ja, precies. En, en, en, en, en die blaast wat met, met allerlei bazuinen. Ja. Als Paulus zegt de laatste bezuin, dan hebben zij er nog wat bazuinen bij gedacht. Ja. En de ander die zegt halverwege, maar waarom, zeggen ze, dat, dat wordt ook niet duidelijk. En weer ander die zegt, de Messiaanse Joden, die zeggen, kom nou, jullie lekker naar, naar de hemel gaan en wij in de grote verdrukking in Israël blijven. Dus, dat, dat is niet eerlijk, zo is God niet. Wij gaan er gewoon tegemoet, als hij daar komt, op de Olijfberg. En voordat hij op de aarde is, gaan wij hem tegemoet in de hemel. We worden in één oogwenk veranderd en we gaan in één klap weer mee. Ja, ja, dus, ja. dat is ook een scenario. Ja, dat is ook weer een ja. scenario. En, ja. en ik ja. persoonlijk moet weten... Natuurlijk! Ja, <laughs> ik denk dat we dat nog niet weten kunnen. Omdat het nog niet geopenbaard is, duidelijk. Ja. Anders zouden er niet vier theorieën zijn. Kijk, de laatste theorie die ik erover leefd heeft gelijk, die overtuigt me. Ja. Het is zo moeilijk. Er zijn zoveel argumenten voor en tegen. Ik denk dat God dat, ik zeg, bewust nog niet geopenbaard heeft. Mm -hmm. Want dat, dat houdt ons een beetje keen daarop. Ja. Dus dat, dat zegt niet bij voor de grote verdrukking, lekker we worden voordat die grote verdrukking komt, worden we lekker opgenomen. Of we zeggen niet, maak je bos maar vast nat. Uh, want uh, we gaan er allemaal doorheen. Nou ja, maar voor bepaalde bevolkingsgroepen is die grote verdrukking al flink bezig. Dat, ook dat nog, ja. ja dat is Toch? Keihard als, bezig. Als we het, uh, kijken naar die Boko Haram, als we kijken naar ISIS, hoe mensen onthoofd worden, uh, dan is die grote verdrukking al aardig in gang gezet. Daar merken wij misschien nu niet zoveel van. Alhoewel Brussel, Parijs, New York. De angst, ja, ja. de angst neemt toe. Ja, ja, nou ja. We zullen wel zien en we zullen vriendelijk elkaar al glimlachen als het gebeurt. En wie, en wie het ja, misschien, misschien zitten we wel in een opname... Als opgenomen worden. Ik denk dat God in zijn wijsheid besloten heeft dat dit een geheimenis is. Zoals dat, dat die hele zaak van de ja. opname een geheimenis is. Dat het feit geopenbaard wordt. Maar het moment... Nog niet. Ja. Zo, net als we met de wederkomst. We, we zien de berg, maar we weten niet wat achter de berg ligt. Nee, ja, ook dat. Nou, totdat hij, nou, die antichristie zal dan komen, Zat hier. Ja. Hij zal grote wonderen en tekenen doen. Hij zal de duivel grijpen. Ja. En, en dan staat er nog: en ja. daarom, vers 11, zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Dat alle worden geoordeeld. Ja, dus de leugen regeert. De leugen, de, wat je nu in de samenleving ziet, wat je bij regeringen ziet, wat je ja. bij Dat uh, niemand te vertrouwen is. Ja. En ze geloven bijna allemaal die stortvloeg van leugens die over Israël uitgestort wordt. Maar de, de Bijbel noemt de duivel de vader van de leugen. Ja, ja goed. Maar, maar het is niet leuk als je erdoor getroffen wordt. Nee, zeker niet. Ja, dan roept Israël nee. in een, een psalm, ik denk psalm 121 of zo... Heren, red mij van de leugenlippen. Maar we zijn bijna aan het eind van deze aflevering. Of, en ik moet Paulus nog even naar Termijn. Dan gaan we naar de volgende aflevering doen, Jan. Maar ik wilde nog wel even zeggen: dat er is zeg maar nog een definitief einde. Want de heer Jezus zal daarna ingrijpen. Toch? Zal daarna? Ingrijpen. Ja, op de Leidberg. Ja. En dan begint het 1000 rijk. Dus de Satans zal de poel. ...de is gegooid worden? Ik weet het gewoon niet. Echt niet, hoor. Echt niet? Nee. Maar de Bijbel zegt het, openbaring 19. Wat er gebeurt. Ja, maar ook daar zijn weer allerlei theorieën over. Ik, ik, ik word er soms een beetje dizzy van, hoor. Ja, ja. Van al die theorieën over openbaring. Ik denk inderdaad, dat je gelijk hebt dat er nog zoveel gebeuren moet. Het Witte Paard is er nog niet, de zegels die zijn nog niet opengebroken, de bazuinen hebben nog niet geschald, en het moment van Gods Toorn komt pas bij het zesde, het, het, het mm -hmm. zesde zegel. Ja. Dan komt Gods Toorn pas onder het zevende zegel, dan komen de bazuingerichten. In die tijd zijn er allemaal nog gelovigen of nieuwe gelovigen, want die kunnen nog bidden. En, en, en, en na de 7e zeven, de zeven bazuin komen nog de schaalgerichten en, en Babylon moet nog vernieuwd worden. Maar Jan, we hebben ook gezien dat het allemaal heel snel kan gaan, hè? Uh, dat zien we nu wel, ja. ja. dat zien we nu. Ja. Dus wat moeten we doen? Waakzaam blijven. Oké, okay, dat doen we naar de volgende aflevering. We gaan de volgende aflevering naar Paulus, die ook uh, zeg maar in uh, Romeinen. de Romeinenbrief... Ja? ook uh, verder gaat over de eindtijd ja. en dan gaan we dat maar spreken. Dan wil ik graag beginnen met, uh, met Jeremia. Helemaal goed. Nou, ik uh, wil je heel hartelijk danken voor deze bijdrage in deze aflevering, Jan. Uh, het is goed om te zien dat Paulus ook al zich bezighield met die eindtijd. En thuis heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. En uh, Jan zegt het al van, ja, we weten het gewoon niet. Er moeten er nog zoveel dingen gebeuren, er moeten nog zoveel dingen openbaar worden. Maar wat we wel weten is dat de Jezus ons oproept om waakzaam te blijven. Ja. En daarin moedigen wij u ook aan. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Want in, in het hiernamaals is geen tijd meer. Ja. Ja, en dan zullen ze allemaal dat, dat moment zien dat hij verschijnt met de wolken In grote heerlijkheid. En dan krijgen ze allemaal nog een kans.